Middernacht, donderdag 6 juni, door Almeegens met het NOS-journaal. Het kabinet moet bij extra bezuinigingen snijden in de zorg, uitkeringen en toeslagen. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Zijlstra morgen in een interview met het Financiële Dagblad. Zijlstra zegt dat het kabinet gerichter moet gaan bezuinigen, in plaats van korten over de hele linie. Consumptieve uitgaven, zoals zorg, uitkeringen en toeslagen, nemen nog altijd toe. Daar moet dus iets tegen gedaan worden, zegt Zijlstra. De VVD er vindt dat posten als onderwijs, veiligheid en infrastructuur... zoveel mogelijk moeten worden ontzien. Dat zijn volgens hem investeringen in de concurrentiepositie van Nederland. Het is opnieuw onrustig in de Turkse hoofdstad Ankara. Het centrale plein is volgestroomd met betogers... tegen de regering van premier Erdogan. De politie grijpt hard in en probeert de demonstranten... met waterkanonnen en traangas uit elkaar te jagen. Een paar uur geleden liep een vreedzame betoging uit de hand... toen de politie het plein schoonveegde onder meer met traangasgranaten. De demonstranten verdwenen... Maar kwamen dus weer terug. Zouden gewonden zijn? Hoeveel is niet bekend? De afgetreden Helmondse wethouder Tielemans... denkt dat hij het slachtoffer is geworden van politieke karaktermoord. In een interview met Omroep Brabant zegt hij... dat andere partijen nog een appeltje met hem hadden te schillen. Tielemans stapte afgelopen weekend op... nadat bekend was geworden dat hij sinds zijn aantreden in 2010... ruim 100 taxiritten had gedeclareerd. Hij vindt het opvallend dat er nu, acht maanden... voor de gemeenteraadsverkiezingen, ophef over is ontstaan. Minister Schultz van Infrastructuur denkt dat de praatpalen langs de snelweg op termijn kunnen verdwijnen. Op Kamervragen antwoorden ze dat het mobieltje effectiever, efficiënter en vooral veiliger zal zijn om incidenten op de snelweg te melden. In 1987 werden nog bijna 200.000 oproepen gedaan via een praatpaal. Vorig jaar waren dat er nog geen 40.000. Het weer, het wordt een heldere nacht. Het koelt af naar 7 graden overdag. En ook vrijdag en zaterdag opnieuw volop zon. In het binnenland wordt het 23 tot 26 graden. Aan zee is het wat koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Welkom in Casa Luna. Vannacht met Nathan Vecht. Nathan Vecht. Na mijn middelbare school wist ik zeker wat ik allemaal niet wilde worden... maar wat dan wel was me een raadsel. En na mild aandringen van het ouderlijk gezag... bezocht ik een open dag van de universiteit. Ik nam de trein naar Delft om een kijkje te nemen bij de faculteit bouwkunde. Aan het eind van de rondleiding door het wat fantasieloze gebouw... kwamen we in de maquettehal aan... In mijn herinnering een oneindig grote, hoge en lichte ruimte waar tientallen architecten in spe geduldig miniaturen van hun meesterwerken in elkaar aan het zetten waren. Het roker naar koffie, lijm en vers gezaagd hout. Even later had ik me ingeschreven. En een aantal jaar later zou ik de studie afronden, maar ik was tussentijds al werkzaam in een andere discipline. Architect zou ik nooit worden. Ik heb me achteraf altijd wat stompzinnig gevoeld... dat ik zo'n belangrijke keuze slechts had gebaseerd op de geur van zaagsel. Een paar jaar later zorgde kortsluiting in een koffiezetapparaat... voor een uitslaande brand die de faculteit Bouwkunde... in een paar uur geheel in de as legde. Het NOS-journaal van die avond opende ermee... en terwijl op de achtergrond de rook nog uit de verwoeste faculteit omhoog kringelde... verzuchtte een van onze beroemdste architecten wat hij het meest aan het gebouw zou missen de maquettehal, want daar rook het zo lekker naar vers gezaagd hout. Goedenacht en welkom in Casaluna. Vannacht de gast, een van de meest spraakmakende leden... van het Nederlands Architecten Gilde. Hij leidt zijn eigen bureau met vestigingen over zo'n beetje heel Europa. U kunt hem kennen van de kantoortoren De Rock aan de Amsterdamse Zuidas de onlangs gerenoveerde Schouwburg van Haarlem of het Drents Museum in Assen. Al begeeft hij zich voornamelijk buiten onze landsgrenzen... waar hij zijn meest prestigieuze projecten realiseert. Op dit moment bouwt hij het hoogste gebouw van Europa, de Mercury Tower in Moskou. Zijn Nederlandse collega's, veelal geschold op de minimalistische leest... noemen zijn werk spektakelarchitectuur, maar die kwalificatie draagt hij als een geuzetitel. Het komende uur zit hij in het Huis van de Maan. Welkom en goedenacht, Erik van Egeraad. Goedenavond. Um, ik weet van Rem Koolhaas... die een vergelijkbaar werkend leven leidt... als jij dat doet, vliegend... van project naar project over de wereld... dat elke keer als hij landt... dan gaat hij naar het dichtstbijzijnde zwembad... dan trekt hij wat baantjes en dan gaat hij aan het werk. Heb jij ook zoiets om... Door, nou, ja, heb je ook zo'n ritueel of iets dergelijks? Ik heb geen zwembad. Dus ik, uh, ik, ik rijd gewoon naar huis en dan ga ik uh, uh, meestal slapen. En dan uh, de volgende dag aan het werk. Gewoon weer aan het werk. Hoe ziet zo'n week eruit? Bijvoorbeeld deze week? Um, deze week, nou, ik ben eigenlijk. Uh, ik kom nu net terug uit Algiers. Uh, ben vorige week uh, in, in Moskou geweest, vanuit Moskou met een opdrachtgever naar Nice gevlogen, waar ik een. Uh, een jachtontwerp voor, uh, voor hem. Uh, na Nice ben ik doorgegaan naar Riyadh in Saudi-Arabië. Over twee nieuwe projecten gesproken. En vanuit uh, Saudi-Arabië naar Algiers gevlogen, waar ik uh, een drietal projecten heb besproken. En uh, ben net uh, geland in Amsterdam. Naar huis gegaan heb ik gedoucht, dus niet gezwommen. Wel nog even gesport. En vervolgens in de taxi hier naar. Uh, en wanneer verlaat je ons land weer? Uh, ik ver vertrek uh, overmorgen naar Duitsland en dan van Duitsland weer naar Moskou. Is, een, is dit een gewone week voor je? Uh, ja, is, uh, ik, ik vlieg niet elke keer het uh, zeg maar, hele rondje rondom de Middellandse Zee... maar ik, ik ja, vlieg wel zo rond de drie, vier keer per week. En uh, slaap ongeveer 220 nachten per jaar niet in mijn eigen bed, maar in een hotel. Waar is het eigen bed? Uh, op dit moment nog steeds in, Amst in Rotterdam. Oké. Okay. Maar alhoewel je daar maar een... een klein gedeelte van je tijd is. Dus... Ja, ik ben eigenlijk uh, in, in, zeg maar, in elke twee weken... ben ik één weekend uh, en een paar dagen eromheen in Nederland. Zo, zo twee keer vier dagen, dus acht dagen per, per maand ben ik in Nederland. Ja. En went dit? Ja, dat is... Uh... Dit is hoe het is? Dit is hoe het is en het is, heel, het is echt heel plezierig. Het is ja. heel... Uh, het, is heel, een heel, uh, het idee dat dit een, een, een straf zou zijn, of dat het heel erg is, of dat het heel zwaar is, ik heb dat nog niet ontdekt in al die ja. jaren. Nee, dat hoor je me ook helemaal niet zeggen. <laughs> um, we, gaan, we komen uitgebreid te spreken over hoe jij vanuit toch een heel ander perspectief dan de meeste mensen in ons land naar ons land kijkt. Um, maar om eens te beginnen, uh, de, de bouw is in de crisis, de architectuur. Heeft ook, in, de, in de architectuur heeft de crisis ook stevig huisgehouden. Ik las dat in korte tijd we in Nederland van 20.000 naar 10.000 architecten zijn gegaan. als jij zo jouw leven omschrijft, lijkt het alsof de crisis daar niet heeft huisgehouden. Dat natuurlijk ook, ook, ook in mijn geval. Ik denk dat uh, het zou natuurlijk heel uh, onterecht zou zijn om, om, om net te doen alsof er, alsof er niks aan de hand is. Ik denk dat het inderdaad in Nederland en in veel landen natuurlijk het werk voor, uh, voor architecten uh, ja, enorm is teruggelopen. Dat is natuurlijk echt een, uh, dat is een feit waar je niet omheen kan. Um, alleen het heeft mijn, mijn werk in zoverre niet, niet erg beïnvloed... omdat ik altijd al een beetje de moeite heb gedaan, genomen... om op plekken te gaan werken waar je niet in eerste instantie... Um, ja, uh, ja, niet, niet voor automatisch terechtkomt. Dus ik ben altijd een beetje op zoek naar de plekken... waar ik het ja. net iets kan doen wat ik anders niet zou kunnen doen. Dus ik... Ik word niet zo zenuwachtig van het feit dat er in Nederland weinig te doen is. Want ja, dan is er des te meer reden om uh, naar Algiers te gaan. Uh, naar Algiers bijvoorbeeld, ja. AD in Algiers. In Algiers, ja, ik heb, in Algiers heb ik gesproken met, uh, met, met, met de broer van, van de minister, die mij een aantal opdrachten uh, uh, weet te, te, te, te verzorgen. En dat is natuurlijk heel, heel vreemd, zo'n land. Algiers is natuurlijk een land waar je, ik zou bijna zeggen, een land van vliegtuigkapers en, en, uh, en boefjes, en boeven. Um, en het is natuurlijk onbegrijpelijk uh, om, om te zien vanuit de Nederlandse cultuur hoe je daar uh, ja, hoe, hoe je daar ontvangen wordt en hoe je daar uh, op je kwaliteiten die je door de jaren heen hebt weten te, uh, te ontwikkelen, uh, wordt, kan worden aangesproken. Maar dat is natuurlijk iets wat ja, dat is niet een officiële Europese aanbesteding en een. Uh, uh, een, een proces waarin het allemaal heel doorzichtig en transparant loopt. Dat gaat ja. heel erg schimmig. En dat zou heel veel mensen in Nederland uh, buitengewoon dubieus vinden... hoe je daar dan uiteindelijk een opdracht krijgt. Heb je een voorbeeld van de schimmigheid die je onder, net in Algiers bent tegengekomen? Uh, nou ja, goed, het, het, het simpele feit dat je met de broer van een minister praten moet... om überhaupt een opdracht te krijgen, is natuurlijk al... Een, ja. een, in ieder geval wat, wat je zou kunnen verwachten... in de Nederlandse correcte cultuur niet echt hoort ik heb in Nederland nog nooit met een minister gesproken uh, laat staan dat ik met de broer van de minister <laughs> een gesprek ga hebben. Erik van Eegraad is 57 jaar oud, studeerde Bouwkunde aan de TU Delft op 26 jaar leeftijd richt hij met zijn toenmalige vrouw van Sint hoebe het architectenbureau Mecano op en 12 jaar later begon hij voor zichzelf Erik van Eegraad Associated Architects. Dat bureau groeide uit tot een internationaal bedrijf met uh, meer dan 150 werknemers. Vestigingen in Moskou, Londen, Boedapest, Praag en Rotterdam. Um, vier jaar geleden maakte hij na een faillissement ten gevolge van de kredietcrisis een doorstart. En sindsdien gaat hij verder um, met dezelfde energie zoals hij, nu, zoals hij net hoorde. Onder de naam Designed by Erik van Egeraad. Hij werkt nu onder meer aan het hoogste gebouw van Europa, de Mercury Tower in Moskou. Wij zijn casaluna, www.radio1.nl. Mocht u meer over ons willen weten, gesprekken van uh, de afgelopen dagen terug willen luisteren of vooruitkijken wie hier allemaal te gast gaan komen, um, Twitter, Facebook en e-mail, daar doen we ook aan. casaluna.ncv.nl. Mocht u de aandrang voelen zich uh, nu al met ons te bemoeien, dan kan dat. Um, Erik, je, bent, um, je leidt een nou ja, fascinerend leven. En in de uh, architectenwereld. Bekend, befaamd, be berucht uh, misschien ook wel. Um, voor mensen in Nederland die jouw werk niet kennen, um, dachten wij eraan om eens even te kijken aan de hand van drie voorbeelden of drie projecten van jou. Mm -hmm. te kijken die, uh, om het beeld eens door de radio te krijgen. Um, wellicht is een project wat, wat, wat mensen van je kennen: uh, The Rock, zo heet het. Een uh, imposante kantoortoren op de Dam, uh, aan de Amsterdamse Zuidas. Um, mm -hmm. Zou je het gebouw kunnen beschrijven? Ja, ik... Redelijk simpel. Kijk, de meeste kantoren, zoals iedereen ze kent... zijn natuurlijk een herhaling van veel van dezelfde raampjes. en Veel van hetzelfde. En het leek me eigenlijk veel interessanter om als je een toren maakt... om te zorgen dat je nou eigenlijk als het gebouw steeds hoger wordt... naarmate je naar boven gaat, dat je in ieder geval elke keer iets anders tegenkomt. En het, het, het langzamerhand veranderen van het beeld van elke verdieping... Dat is eigenlijk een beetje het thema van de rok geworden. Onderaan veel glas, bovenaan uh, wat meer steenachtig. Eigenlijk een beetje omgekeerd, je zou verwachten. Misschien onderaan steen en bovenaan juist glas. En wij dachten, van we draaien het om. Want bovenaan heb je toch al veel licht en veel, uh, veel uitzicht. Ze maken de ramen klein. Beneden heb je weinig licht en weinig uitzicht, dan maak de ramen groot. Uh, dat dat, ja, dat verzorgt het gebouw, met een, uh, dat resulteert dat gebouw wat heel erg... Uh, uh, ongewoon eruit ziet. En voor een aantal mensen is dat uh, prachtig. Een aantal mensen vinden dat helemaal niet nodig. En uh, volstrekt... Uh, uh, ja, ik zou zeggen, zinloos. En daar denk ik ook dat de kwaliteit zit. De meeste, meeste dingen die in het leven die van waarde zijn... die hebben een zekere zinloosheid of nutteloosheid. Dat is iets waar ons land misschien niet zo goed tegen kan. Nee, dat is natuurlijk soms in Nederland niet, niet iets wat, wat past. In Nederland word je natuurlijk heel erg afgemeten... en overwogen en, en beargumenteerd je zaakjes te doen. En meeslepend of, of uh, uh, tegen draad uh, dat wordt niet zo heel erg snel gewaardeerd. Maar in dit geval, uh, de Brouw Blackstone uh, is het advocatenkantoor... dat daar uh, zichzelf in gehuisvest heeft. Die hebben dat eigenlijk uh, ja, bijna letterlijk opgezocht. Want ze hebben destijds willen ze weten ze dit gebouw zo laten bouwen. En als je het over kritiekpunt hebt, of misschien um, een soort onbegrip... Of, of, of, dan gaat het ook in dit specifieke geval dat jij voor Nederlandse begrippen... hele dure, maar daarmee ook duurzame materialen in het gebouw hebt gebruikt... die je op die schaal, wat je eigenlijk bijna nergens tegenkomt. Ja, het verbazingwekkende was dat we, toen we het gebouw bouwden... in het interieur... Uh, kwam ik erachter dat we eigenlijk het meeste hoeveelheid natuursteen gebruikten... Uh, in vergelijking met de meest recente gebouwen die er gerealiseerd zijn. En dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Uh, want um, dat, dat, dat, dat, dat ik de uitzondering uh, zou zijn. Um, als je natuurlijk vindt dat een gebouw duurzaam zou moeten worden... dan zou je ook verwachten dat de, dat de materialen die je gebruikt lang meegaan. Nou, Wat is beter dan, dan uh, te zorgen dat je mooie, dikke en stevige materialen gebruikt... om te zeker te weten dat je ja, over twintig jaar nog steeds... dezelfde materialen goed nee. kunt gebruiken. Dat wordt niet door iedereen zo uh, herkend als kwaliteit. Maar als je goed om je heen kijkt en, en, en kijkt naar de gebouwen... die we uh, in Nederland uh, waarderen kunnen... dan zijn het natuurlijk allemaal gebouwen die... Ja, Lekker dik en, en redelijk uh, en stevig in elkaar gezet zijn. De Beurs van Berlaag is natuurlijk zo'n zo zo cliché van een goed gebouw. Uh, het, het onlangs uh, geopende Rijksmuseum is natuurlijk een voorbeeld van een, van een echt, vind ik, echt een schitterend uh, uh, verbouwd gebouw. Waarin de kwaliteit vooral zit in het feit dat het gewoon heel goed gemaakt is. En ik, ja, die duurzaamheid. Uh, uh, die, die is uh, ja, misschien wel wat weinig onder de aandacht geweest uh, in, in de afgelopen tijd. Ja. Worden gebouwen in Nederland niet voor 50 jaar gebouwd? Is dat niet zo'n doelstelling? Uh, ja, toen ik, toen ik startte met uh, studeren in de jaren 70 was het toch 70 en 100 jaar. En dat is langzamerhand uh, praat je dan nou over 20 jaar. Hè? De meeste uh, stadskantoren stads stads die uh, in de jaren 70 en 80 zijn gebouwd, hebben de jaren 90 niet, niet eens uh, bereikt. Want die zijn toen al besloten. Uh, als niet functionerend, uh, niet doelmatig uh, of niet meer aan de politieke eisen of wensen voldoend uh, uh, weer afgebroken. Dus ja, dat is natuurlijk wel een beetje, dat is wel echt, echt, zeggen, geld wegsmijten. En ja. dat, ja, of je nou welke architectuuropvatting ook hebt, ik vind dat je, je mag wel gebouwen een beetje. Heb, heb je voor jezelf een doelstelling van... Zoveel jaar moet het staan in je achterhoofd als je zoiets maakt als zo'n Er is, is natuurlijk niks leuker om een gebouw te maken... waarvan je hopen kan dat het heel lang meegaat. Dus ik ben van de, van de mening dat uh, um, een gebouw... gewoon nooit goed genoeg gemaakt kan worden. We verplaatsen ons naar het buitenland, wat jij ook voortdurend doet. Naar Leipzig, waar je een, de universiteitskerk hebt gemaakt. van een kerk die bij de universiteit hoort. Mm -hmm. um, en um, wat daar opvalt is dat je... En een oud gebouw, nou ja, verbouwd hebt, om het mm -hmm. maar eens even weinig subtiel te zeggen. Of ik weet niet of er een ander woord bij hoort. En um, je, ja, je gaat daar niet al te voorzichtig om met het bestaan. Of, of in ieder geval je. Je durft wel een confrontatie aan te gaan. Ja, kijk, die, die, die uh, universiteit is wel heel interessant om te vertellen. Die is opgericht in, 600 jaar geleden. Opgericht door uh, um, docenten uit de Praagse universiteit... die eigenlijk in Praag niet toegestaan waren om buiten de religie... Uh, hun wetenschappelijk uh, werk te presenteren. Dus de, daar was een discussie dat eigenlijk de religie toch eigenlijk bepaalde... wat de wetenschappers zo mogen zeggen. Met hun ongenoegen ging ze naar, uh, naar Leipzig en ze richtten daar een nieuwe universiteit op. Uh, en in die context uh, is dat gebouw heel ja, de, de, de, scha schadelijk, zou ik zeggen... in de jaren 60 door de communisten opgeblazen. Omdat in de jaren 60 uh, dat gebouw veel te veel gezien werd als... Uh, een bakermat voor comma, commentaar op het uh, Oost-Duitse regime. Mm -hmm. En um, na de Wiedergutmachung uh, is er lang gediscussieerd... over hoe dat nou moest worden opgepakt. West-Duitsers vonden natuurlijk, daar moest iets uh, nieuws komen. Oost-Duitsers vonden eigenlijk het oude natuurlijk wel goed. Maar ja, nu opeens bestonden geen Oost- en west meer. Nu waren we allemaal Duitsers. Dus daar kwamen ze niet uit. En uh, daar hebben ze toen een aantal prijsvragen gehouden. En ik heb eigenlijk een plan gemaakt waar ik het oude complex van, van buiten... min of meer in de contour uh, heb teruggebouwd. Maar een compleet nieuwe architectuur voor, voor verzonnen. En het interieur van de kerk die daar stond... heb ik eigenlijk één op één uh, gekopieerd. In een gebouw dat nu niet van, van steen... maar van glas en keramiek uh, gebouwd is. Uh, omdat ik betoogde dat... Uh, in dit geval niet opging om het terugbrengen van het gebouw, mm -hmm. maar het terugbrengen van de herinnering aan het gebouw. Nou, dat, dat soort uh, ja, zeg, uh, verzoenend of, of uh, compromisachtige uh, denken uh, past uh, ja, heel goed. En dat waren mensen in, in, in Leipzig ontzettend blij mee. Uh, dat dat uh, nou, op die manier eigenlijk zou kunnen worden gedaan. En dat is een interessant, uh, heel interessante op, opdracht, omdat. Je dus daarmee heel veel verschillen bij elkaar weer te brengen. Ja. En toch een product weer maakt. Wat uiteindelijk 100% van deze tijd is. Nou ja, precies. Want je hebt het over compromis. En, um, ik ben er niet geweest. Ik heb, ik heb de, de, de foto's gezien. Het, het is iets heel. Ik, vind het, ik vond het iets heel bijzonders en prachtigs. Um, maar je, ik denk juist niet aan het woord compromis. Ik wil je vertelt nu wel dat je dingen bij elkaar haalt. Maar het is ook een. Ontwerp met lef, waar je iets geheel van deze tijd op toch een gevoelige plek plaatst. Ja, ja nee. Kijk, uh, ik denk dat, dat als, ik, als ik naar mijn collega architecten vraag, en zeker een Nederlandse architecten, dan zullen ze het echt gewoon. dan vinden ze natuurlijk snel waarschijnlijk een, een, een compromis. Uh, omdat het. het is natuurlijk niet een gebouw waarin het helemaal. Uh, de, de, ja, een eigen architectuurvisie vanaf. Uh, afdruipt. Uh, het is ook niet zo bedoeld. Ik wil ook niet dat, ik wil ook niet dat in de wereld overal egenraadjes staan. Ik wil dat er overal interessante gebouwen komen. En vooral goed gebouwde producten. En um, voor sommige mensen in Leipzig is dit een, een, een, ja, een geniale vondst. Er zijn ook nog steeds mensen die eigenlijk vinden... dat het braaf herbouwen van het oude... ook al was het een beetje een lelijk, uh, lelijke kerk... Um, ja, eigenlijk het enige juiste zou zijn geweest. Dus die, ja, ja. die soort pu puristische ideeën... wanneer is iets goed, wanneer is iets minder goed... die bestaan uh, ja, in, in alle culturen, in hele verschillende vormen. en, en uh, ja, Dat zijn soms discussies waar je, waar je nooit, nooit het juiste antwoord weet te vinden. Ja. Je vertelde net dat het een prijsvraag is. Betekent dat meerdere bureaus zich intekenen, ontwerpen maken? Ja. Um, kan je iets vertellen over hoe zo'n proces te werk gaat? Um, en in hoeverre is, is het verhaal wat je daar letterlijk komt houden... Uh, heeft dat ja. invloed, los van wat je, ja, jij en jouw mensen uh, aan ontwerpen, aan, op papier krijgen? Nou, Ik denk dat, dat het meest uh, uh, ja, dramatische aan dat ontwerp was eigenlijk dat... Um, het verhaal wat ik erbij verteld heb bij de presentatie... heb ik twee minuten voor de presentatie compleet veranderd. Omdat uh, ik van uh, mijn Duitse collega-architect... die uh, daar ook concurrerend uh, net zijn presentatie had gehoord... die zei van, goh Erik, ze willen helemaal geen kerk... En dat wist ik eigenlijk helemaal niet zo duidelijk. Dus ik veranderde in de laatste minuten voor mijn presentatie... Mijn, mijn, mijn presentatie in die zin dat ik zei... Goh, voor diegene die er een kerk willen zien, is het een kerk. En voor diegene die, degene, die er een universiteit willen zien, is het een universiteit. En dat was nou juist eigenlijk die woorden waar eigenlijk uh, het... Uh, ja, uh, dat zou je opportunistisch kunnen noemen. Dat is super opportunistisch. Het is gewoon zelfs, zelfs, zelfs commercieel. Alleen, het werkte wel goed, omdat mensen begrepen, begrepen heel goed in die, in die commissie, waar natuurlijk verschillende stromingen, verschillende partijen zaten, die begrepen op een gegeven moment, ja misschien is er ook inderdaad wel een, een soort weg te vinden waarin iedereen kan herkennen in een product wat hij er zelf in wil zien. En was het waar? Klopt. Ik denk dat, dat het ook zo is. Ja. Kijk, uh, we hebben heel snel de neiging om te vinden dat, uh, dat, dat gebouwen een bepaalde ideologie kunnen uitdragen. Ideologieën worden niet door gebouwen of door bakstenen gemaakt. Ideologieën worden door mensen gemaakt. Het werk van Speer is natuurlijk, uh, kun je zeggen, fascistisch... omdat het uh, een fascistisch regime heeft gediend. Maar die stenen zijn natuurlijk niet fascistisch. Uh -huh. uh, dus in die zin is het, natuurlijk veel, is het interessant om daarmee te spelen. Dat is eigenlijk in de geschiedenis van de architectuur altijd zo geweest. Dat gebouwen krijgen een betekenis door de betekenis die wij er als mensen aan geven. En niet door die steentjes over dat baksteen, of dat natuursteen, of hout zelf. We gaan nog eens een stap oostelijker naar de, de toren die je nu in Moskou maakt. Um, ook daar is weer, weer iets fascinerends. Um, waar ik benieuwd naar ben, hoe je zo'n opdracht binnenkrijgt. We hebben hier, uh, ik heb hier recentelijk in de uitzending... een, een, een aantal ervaringsdeskundigen gehad die, die in, in, in Rusland... Um, zich in Rusland verdiept hadden, onder meer in de, in de Russische voetbalclub... en de nadere, o, naderende Olympische Winterspelen in Sochi. En dan komen er verhalen over de steenrijke oligarchen... en de corrupte bestuurders en allerlei Wilpse Russinnen. Um, en onlangs kwam het boek uit van Dirk Sauer hier in Nederland... en zijn vrouw die in Rusland toch ook langs al die nou ja, ingewikkelde processen... hebben moeten laveren om overeind te blijven... Is het voor jou ook, het is toch een, een, een enorm project voor je... is het in die contraien mogelijk om zoiets van de grond te krijgen... zonder met die corruptie in aanraking te komen? Ja, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. Kijk, de, laat zeggen, eh, laten we om te beginnen om te zeggen... dat is misschien niet aardig uh, voor mijn Nederlandse collega's... maar in Nederland is het natuurlijk niet zonder corruptie. Het is natuurlijk een beetje uh, uh, flauw om te roepen... Nee, natuurlijk. En we hebben, er, je, we hebben hier ook allerlei incidenten Dat er in, gehad, in Nederland staat, natuurlijk ja. gewoon... Hè, zeker de bouw is natuurlijk... Uh, Per definitie wereldwijd is de bouw natuurlijk de, de plekwaar. Laat, laat ik het anders zeggen. Je moet daar een heel ander spel spelen lijkt me, of niet? Uh, nou, in dit geval heel, helemaal niet. Uh, oh. In dit geval ging het heel simpel. De, de, de architecten die dat gebouw oorspronkelijk heeft ontworpen... die overleed in 2010. Uh, dat gebouw was eigenlijk al uh, in zijn vorm zoals het nu is uh, gereed. En moest eigenlijk afgebouwd worden. En um, de opdrachtgever die daar... Uh, um, werkte, die had van mij gehoord... omdat ik niet, nou, niet verder vandaan twee, uh, twee torens had gerealiseerd. En had vertrouwen in dat ik daar misschien wel iets beters van zou kunnen maken. En misschien wel zelfs een beetje in zijn achterhoofd... dat hij dan een beetje verlost zijn van heel veel gesjoemel en geklungel... Uh, wat, wat je dan een corruptie noemt... Uh, als hij een persoon als, als mij aan dat werk zou zetten. En... Uh, ja, dat is ook uiteindelijk mijn rol. dat blijkt ook heel erg dat ik natuurlijk... Ja, niet iedereen is blij dat ik daar aan dat gebouw zit te peuteren. Omdat uh, uh, de gebruikelijke spelletjes uh, die gespeeld worden... bij dat soort hele grote investeringen... bij mij wat moeilijker te spelen zijn... dan wanneer daar een lokale, uh, bevriende architect uh, ja. aan de slag gaat. Is het leuk daar werken? Het is ontstellend leuk om daar te werken. Wat maakt het zo leuk? Het uh, uh, uh, uh, uh, simpele feit dat mensen... Um, eigenlijk uh, uh, uh, ja, toch een beetje, beetje anarchistisch denken. Ik kreeg dat gebouw... Uh, en uh, dat moest alleen het laatste stukje nog van gebouwd worden, de top. En uh, ik heb dat laatste stukje 20 meter hoger weten te maken. Daarmee is het nu het hoogste gebouw ter wereld. Of tenminste, zo in Europa. Uh -huh. um, ja, dat vinden mensen leuk. Dat vinden, daar, daar hebben ze gewoon rustig uh, 100 miljoen extra voor over. Uh, en dat is eigenlijk niet zinvol is eigenlijk niet uh, kun je zeggen want dat is bijna zelfs commercieel niet te verantwoorden, maar ze doen ze doen het wel en dat is um, uh, ja en ook niet niet niet op een uh, heel erg poggerige manier dat is een soort van ja dat als je dan toch zo'n gebouw maakt waarom maken we het dan niet gewoon zo en dat dat uh, dat dat je dat wil als opdrager dat je dat als als als man je moet gewoon hij moet ze gewoon zijn eigen geld in stoppen um, ja, dat is natuurlijk wel heel erg. Uh, ja, vind ik wel fascinerend. Luna. Nathan Vecht. U luisterde naar uh, Koyan Niskatsi. Spreek je dat goed uit, Erik? Koyan Niskatsi. Ja. Van Philip Glass. Uh, meegenomen dus door mijn gast, architect Erik van Egeraad. Um, we gaan direct weer terug naar de architectuur. Eigenlijk, als je kijkt naar de afgelopen decennia, dus vanaf 2008, um, kregen we de kredietcrisis. En moeten we wat zuiniger aan doen of dat al gebeurd is een ander verhaal. Maar daarvoor hebben we toch echt jaren van welvaart en overvloed gehad. Mm -hmm. Je zou bijna kunnen zeggen... we hebben een soort kleine tweede gouden eeuw achter de rug. Uh, en als je die nou vergelijkt met de echte gouden eeuw... waar we toch wat duurzame gebouwen hebben achtergelaten... zou je mm -hmm. kunnen zeggen, je hebt bijvoorbeeld de Grachtengordel of wat mm -hmm. noem wat andere voorbeelden op. Wat hebben wij dan als Nederland architectuurland aan parels achtergelaten aan het eind van de vorige eeuw? Nou ja, dat is misschien uh, niet zo aardig om, om te zeggen. Maar um, kijk, als je uh, bekijkt wat we, wat we hebben gedaan... dan hebben we natuurlijk in, de, in het eind van de vorige eeuw... Uh, heel veel projecten gemaakt. Uh, Ikzelf heb daar ook veel aan meegedaan, die politiek heel correct zijn. Uh, we hebben heel hard gewerkt aan de stadsvernieuwing... We zijn in staat geweest in Nederland om ervoor te zorgen dat uh, in plaats van uh, de steden compleet tot uh, kantoorwijken te, om, te om te toveren, stadscentrum gebruikt uh, te, uh, nog steeds beschikbaar te laten zijn voor mensen die er kunnen wonen. Um, dat zijn we eigenlijk uh, is heel, heel belangrijk. Want dat is eigenlijk een, een besef wat nu wereldwijd uh, eigenlijk overal wordt toegepast. De mixed use is, is, is het, het sleutelwoord voor uh, stedelijke ontwikkeling. Um, dus in die zin hebben we veel bereikt. Maar als je dan kijkt naar de gebouwen zelf... Mm -hmm. de fysieke objecten die we hebben gemaakt... dan met al dat geld en al die politieke goedwil... met al die kwaliteit die we in huis hebben... al die professionaliteit... zijn die gebouwen zelf natuurlijk niet van een soort duurzaamheid... Uh, die je zou willen of die ook maar enigszins vergelijkbaar zijn... met de kwaliteit van gebouwen in de 17e uh, eeuw die aan de grachten worden gebouwd zijn. Dat is natuurlijk wel jammer. Dat is wel uh, niet alleen jammer, het is zelfs een beetje onbegrijpelijk... dat je, uh, ik zou wel zeggen, elke eeuw die we vooruit scheiden... Uh, steeds minder goed weten hoe we onze steden kunnen bouwen. Elke dag verbaas ik me over hoe goed een iPhone, een iPad of wat dan ook werkt. Dat is geniaal. Maar de bouw... Ja, de Nederlandse bouwindustrie zal het me niet in dank afnemen. Maar het loopt natuurlijk echt gewoon uh, ja, duizend jaar achter. Het is natuurlijk een on onbegrijpelijke, trage en weinig innoverende uh, uh, ja, bedrijfstak... En de producten die we maken zijn natuurlijk maar heel magertjes beter. En zelfs in meeste gevallen niet beter dan 100 jaar geleden. Er, zelfs slechter. Heb je er verklaring voor? Uh, ik, ik weet het niet. Ik denk dat, het, dat het, uh, het... Het is natuurlijk vooral gekomen door het feit... dat we uh, ontzettend uh, op effectiviteit en uh, efficiëntie hebben gewerkt. De vorige eeuw ging natuurlijk heel erg om het ultieme effectieve bouwen. Uh, hoe bouw ik nou op zodanige manier dat ik met weinig geld veel kan bouwen? Uh, Woningnood oplossen, uh, stadsvernieuwingsproblematiek. Uh, altijd het probleem van geld. En uh, uh, eigenlijk iets doen wat niet echt nodig is. Want de grachtengordel was niet nodig. Uh, uh, dat Zoals heist... de laatste twintig meter in jouw Russische toren daarboven. Ja, die zijn dat... maar dat zijn natuurlijk juist wel de dingen die langdurig waarde brengen. Als je een heel plat voorbeeld neemt. De, de piramides in, in, in, in Egypte. Dat zijn gebouwen, vier, vijf we weten niet eens hoe oud ze zijn, 4, vijfduizend jaar oud. Stenen, die daar ooit met veel, uh, veel pijn en moeite neer zijn gelegd, die leveren elke dag nog steeds een cashflow op van miljoenen, zo niet, miljarden in Egypte. Ja, ja. Dus dat is het meest effectieve, meest kostenefficiënt duurzame project wat je kunt hebben bouw, gebouwd in de hele wereld. Ja. Um, dus in die zin is die, wat je noemde het eerder nutteloosheid... is, is, is dat toch niet één op één nutte, nutteloos? Nee, natuurlijk is dat niet nutteloos. Maar voor de, je kunt zelfs, we weten zelfs niet eens of die piramides wel gebouwd zijn als grafkamers. Sommige mensen beweren dat, maar er is helemaal geen enkel bewijs van. Dus we, het zou best wel eens gewoon gebouwen kunnen zijn geweest... die om niets zijn gebouwd. Om ja. gewoon een teken te, te, te creëren. Ja. Geen enkele functionele waarde uh, anders dan dat, dat, dat symbool. Maar dat symbool... Die iconische waarde, die is nog steeds van waarde. En dat is natuurlijk wel heel verbluffend. Ik, wil, ik ben benieuwd hoe je naar een aantal voorbeelden uh, Hoe jij daar naar kijkt, een aantal voorbeelden van recent heropende of geopende gebouwen. Waar het iconische misschien ook wel in zit. Bijvoorbeeld het Eye Museum aan het IJ... Gemaakt door de architecten D. Lugan en Muisel uit Wenen. Dat is een iconisch gebouw. Het nieuwe filmmuseum daar. Ja, ik, kijk, ik, ik ben uh, in die zin heel erg voorstander van, uh, van, de, van dit soort gebouwen te maken. Is het toeval dat, er, dat deze mensen van buiten Nederland komen? Ja, misschien wel een beetje, ja. Ik denk dat er in, uh, alle goede architecten in Nederland... Uh, hebben natuurlijk een beetje de neiging... om uh, zich aan de mores van het land te onderwerpen... en, en niet te veel te willen. Ja. Hey, het Rijksmuseum heb ik geroepen... Uh, dat ik echt het best gebouwde architect, best gebouw, verbouwde gebouw van, van Nederland vind... En dat had gewoon niet door een Nederlands architect gemaakt kunnen worden. Omdat uh, ja, zo, zo precies en zo doordrammerig bezig zijn met details. Dat zijn we in Nederland bijna verleerd. Omdat we gewoon heel erg gewend zijn om het met elkaar eens te worden. Ja. En niet om voor iets te staan en te zeggen... wat nou, ja. verdomme, dit is toch gewoon ons, ons museum. Dat moet gewoon... Ja, sorry jongens, kost 300 miljoen, pech... Maar het is wel nu eventjes weer een gebouw... wat Nederland internationaal een beetje laat meetellen. Ja. Vandaag werd bekend dat de documentaire... de, de formidabele documentaire van Oeke Hoogendijk... het Nieuwe Rijksmuseum, de Nipkov schijf heeft gewonnen. Ik weet niet of je die documentaire gezien hebt... maar daar, voor de luisteraar die misschien niet gezien heeft... op een fascinerende manier zie je de Nederlandse bestuurscultuur... en het gepolder vastlopen met wanhopige bestuurders... en nog steeds voortdurend gepassioneerde conservatoren die hun, hun kunsten beschermen. Um, is dat kenmerkend? Hè? Het, het een een, een fietstunneltjesorganisatie of een fietsorganisatie ja. die een heel gebouw plat kan leggen, is dat Nederland voor jou ook? Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat bestaat natuurlijk in geen enkel land. Moet je je voorstellen dat ik in Algiers kom of, of in Rusland of in, of in Riyadh. Uh, dat, dat iemand zo'n, dat is toch ondenkbaar dat het ja. kan. Ik zeg niet dat het verkeerd is. Ik, uh, ik wil geen oordeelschep uh, vellen over. Maar het feit dat je zo'n project op zo'n. Uh, de, de vraag of iemand met een fiets om een gebouw heen of door een gebouw heen mag fietsen. Ja, jongens, klopt. dat is toch werkelijk. Uh, ja. Ik ben eigenlijk verbaasd dat het, ondanks die rare discussie, gewoon zo'n fantastisch mooi gebouw is geworden. Ja. Um, je bent maar een paar dagen per maand in uh, ons land. Uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen, je bent voortdurend op reis tussen je kantoren en je projecten. Jij moet anders naar ons land kijken dan, uh, dan wij dat doen, wij, Hollanders die hier maar wonen. Als je door. Je, je, je komt nu in Hilversum aan, vanuit Rotterdam. Mm -hmm. hoe, hoe ervaar je dat? Ja, Hilversum is natuurlijk, uh, is natuurlijk onbegrijpelijk... als je gewoon door deze straten rijdt... en je ziet aan de prachtig uh, aangehaakte uh, tuintjes... En, en echt ook hele mooie uh, villa's en gebouwen staan. Um, dat is natuurlijk een soort bijna... Ja, je kan bijna zeggen, dit is bijna een exotische ervaring... alsof je naar uh, Bora Bora of naar... Uh, uh, weet ik, naar Seychelles gaat. Hè? Dus de, de rest van de wereld is een grote puinhoop... En, en er gaan heel veel dingen fout. En dan kom je in een land waar echt... van bovenaf, uh, vanaf het vliegveld kan je het al zien... maar zelfs het vliegen zelf is gewoon perfect georganiseerd. Elke straat, elke afslag is super georganiseerd. En dat is natuurlijk een, een, een weelde en een luxe die is ongekend. Ja. Uh, dat is natuurlijk een heerlijk thuiskomen elke keer. Maar je zegt ook onbegrijpelijk. Daar begon je Ja, bij. onbegrijpelijk omdat het uiteindelijk al die kwaliteit... die je weet te organiseren als land... Die, zeg maar, de correctheid, de transparantie, de, uh, behoorlijk bestuur... Het, het correct met elkaar omgaan... leidt niet tot enorme vernieuwing. En uh, het huis met de zeven hoofden... hoe het ook niet mag aan, aan een van de grachten in Amsterdam... Uh, ja, dat wordt niet gebouwd op dit moment... En dan denk ik, ja, waar, waarom zijn we niet in staat met zoveel goeds, zelfs zoveel geld, we zijn natuurlijk een van de rijkste landen ter wereld, we nog steeds in deze tijd zo weinig willen doen? Is dat dan allemaal omdat we voorzichtig zijn, omdat we bang zijn, omdat we niet durven, omdat het niet mag? Uh, voor, ik denk voor de meeste buitenlanders niet begrijpelijk. Er is een um, uh, de architect Adolf Loos die heeft ooit een beroemde lezing gehouden: ornament ontverbreken, ornament en misdaad. Ja. Um, en daarin uh, verklaarde hij dat de vooruitgang van een cultuur verbonden is met het terugbrengen van de ornamenten. En dat het een soort misdaad is om ambachtslieden hun tijd te laten verspillen aan, nou ja, aan ornamenten. En de meest primitieve samenlevingen gebruikten veel ornamenten volgens hem. Terwijl, hoe meer geavanceerd we worden, uh, nou ja, dan moet die overbodigheid en nutteloosheid moeten eraf waar uiteindelijk, dat was een soort voorloper van functionalisme... als ik me mm -hmm. goed herinner, form follows function. Dat zou het kunnen zijn. Hoe verder, hoe verder we ontwikkelen, hoe minder... Uh... Nou, daar, is, daar zit natuurlijk een kern van waarheid. Het is natuurlijk zo dat iemand die, die veel weet... Uh, iemand die veel uh, een grote verbeeldingskracht heeft... en misschien veel gelezen heeft... en veel, uh, een grote intellectuele capaciteit heeft... die kan aan een witte ruimte met weinig uh, verstoring... heel veel genoegen uh, ervaren. En iemand die dat niet heeft... heeft veel rommel om zich heen nodig om zichzelf thuis te voelen. Dat is, dat is misschien een heel plat cliché... maar daar, daar zit natuurlijk een kern van waarheid in. Dus in die zin denk ik, ben ik de laatste die gaat roepen dat Loos geen gelijk had. Uh, het is natuurlijk niet zo dat je daarmee... Automatisch een lijn kunt uitzetten hoe de wereld zich dient te ontwikkelen. Uh -huh. uh, ga met dat verhaal van Loos uh, naar Midden-Oosten... en je komt een beetje bedrogen uit. De, de, de, iedere, uh, ieder land, iedere stad, iedere uh, uh, sheik die iets wil bewijzen... laat het meest prachtige uh, uh, moskee bouwen. Ik, ik was net in, uh, in uh, Abu Dhabi... En daar is een van de meest perfect gebouwde moskeeën gerealiseerd. Van zo'n schoonheid. Maar daar zitten een partij ornamenten aan. Dat wil je niet geloven. Is, het, is dat het hoogste doel? Schoonheid creëren? Ik denk dat schoonheid uh, misschien anders dan wat loos uh, bedoelt. Maar voor mij schoonheid is schoonheid wel degelijk... Een, uh, een, uh, een voortbrengsel van een, van een, van een culturele beschaving... Uh, en een bewijs van je, van je potentie. Ik denk dat je, als je in staat bent om dingen te maken die schoon zijn... en dat is dus niet het cliché van een, van een mooie dame met uh, de juiste kleren aan... maar uh, schoon, dus zuiver, uh, goed verzorgd, uh, uh, met, met aandacht gemaakt. Uh, uh, dat laat wel zien dat je je ontwikkeld hebt... En ook iets kan bereiken. Dat is in feite, al sinds uh, ja, mensenheugen is... is dat eigenlijk het, de drijfveer van, van elke samenleving. En ik vind daar niks verkeerd aan. Maar dan zou ik als, als advocaat van de duivel... daar tegenin kunnen brengen dat de Hollandse minimalisten... functionalisten, hoe je zou willen noemen... met hun uh, ornamentloze ontwerpen... Dus dat zij ook zeggen over hun ja. eigen werk, wij maken schoonheid. Absoluut. Dus, dus, dus er is ook geen. Het is ook niet zo dat het, uh, het, uh, mijn wens om, om, om rijkdom, uh, of uh, wat, wat meer lawaai te maken in mijn gebouwen, uh, tegenover een architect die dat uh, veel simpeler doet, Is dat zijn niet twee elkaar bestrijdende uh, benaderingen. Ja. Uh, in beide gevallen kan dat buitengewoon schoonheid opleveren voorwaarde is dat ze wel goed gemaakt zijn. En dat ze wel ergens overgaan. Leeg te maken alleen om leegte... of alleen maar drukte om drukte slaat nergens op. De drukte te maken om mensen te amuseren... of schoonheid en, en leegte te maken om mensen te, uh, te, tot, tot uh, contemplatie te, uh, te brengen... Uh, hebben beide uh, vergelijkbare waarden Voor iemand die uh, de wereld overreist, vier keer per week het vliegtuig inzit... en nu uh, overal in ieder geval in Oost-Europa... de meest waanzinnige projecten tot stand mag brengen. Blijft er nog een soort droom over? Dat zou ik ooit nog eens willen doen. Ik heb vroeger wel eens gedacht... Uh, ik wil het grootste gebouw ter wereld maken... met de meeste kilo architectuur per kubieke meter. Ja. <laughs> En ja, dat, dat, dat heb ik bedacht toen ik uh, 24 was. Toen ik mijn eerste gebouw. Dat betekent bedoel? dat alles van goud moet worden, of niet? Nee, niet? nee, die kilo's architectuur hoeft niet in goud te zitten. Die kan dus ook in jouw verstilde, uh, prachtige, vormgegeven, witte ruimte zijn. Ja, ja. Uh, maar het vermogen... Het, het, het, het mag vermogen... verbeelding zijn. Ja, het mag ja. verbeelding zijn. Uh, het vermogen om al die uh, kwaliteit, zeker als het groot is, met zorg te blijven maken. Dat is mijn enige doel. Erik van Eegraat, ik wil je hartelijk danken dat je tijd hebt gevonden... tussen al je reizen om even bij ons stil te houden... en eh, nou ja, jouw ideeën over schoonheid met ons te delen. Ik dank je zeer, ik wens je veel succes. Eh, goede vaart. En wij luisteraars zijn terug na het nieuws van 1 uur, na het hoorspel. En dan praten we graag met u verder over de architectuur. Tot zometeen. NCRV. Samen op de wereld voor Alp Du NCRV. De NTR presenteert. De Spin. Een radiokrimi in 70 delen. Geïnspireerd op de IRT-affaire. Die wel en wat mag ze niet bij het opsporen van criminele In deze kapsel is, is gemaakt. Aflevering 48. Zelfs een parlementaire onafhankelijkheid. Heige In de gesprekken machte in de minister ook deutlich, dat hij zich völlig bewust was dat hij als minister die verantwoordelijkheid voor het dragen van in zijn Geschäftsbereich passiert. En dan ook de wetterverheersing voor Hamburg und Niedersachsen. In gevaar en grote nood is de middenweg de dood. Zo luidt een oud gezegde. Sherman was op dat moment ver van de middenweg. Hij had aan Armen Oost gevraagd iets te doen aan Mitja, de Joegoslaaf die hem chanteerde en Lea en Samantha bedreigde. Maar Armen had hem natuurlijk aan een lot overgelaten. Hey, Mehmet. Hey, Sherman, Mr. Soul, Doe altijd front. <laughs> Mehmet, compagne. Nee, nee, niks, Mehmet. Voor jou, Ahmed. Ahmed Herteguin. Weet je nog? Nee, <laughs> hey, dacht je dat ik dat vergeten was? Huh? The Sultan of Soul. Hé, <laughs> hey, wat brengt jou hier in Hamburg, man? Toch niet om tapijten te, te kopen of kleding voor je vrouw? <laughs> Hoe is het met hem? Lea, zo, zo was haar naam, toch? Ja, ja, ja, heel goed, heel goed. Goede vrouw, goede vrouw. Maar jij bent hier niet voor de gezelligheid, hè? Nee. Zeg maar niets. Ik weet waarom jij hier bent. Zo waar ik Ahmed heet. is een loeger. Hier, pak vast. Hoeveel? 4000 Voor jou. Ik zoek het zelf wel uit, zei hij. Wie zei dat? Ah, Jacqueline. Zijn mannetje. Hij maakt zich weer eens druk om zijn mannetje. Wat ben jij nou aan het doen? Ik repareer een papegaai. Oh. Ik kom mijn zoontje mee aanzetten. Koninginnedag. Een originele mechanische papegaai. Voor maar één gulden. Alleen, uh... hij doet het niet. Leuk. De ene zit de sleutel aan een papegaai en de ander maakt zich weer eens druk om de verkeerde dingen. Mijn mannetje is geen verkeerd ding. Hij loopt gevaar. Nog steeds de Joegoslaaf. Nou, ik zou zeggen, laat die Joegoslaaf dan schaduwen. En lekker opvallend... Dat hij het op de zenuwen krijgt. Dan laat hij het wel uit zijn hoofd om gekke dingen te doen. Shit! Wat mij persoonlijk meer zorgen baart, is Amsterdam. Wat gaan die doen? Want reken erop dat ze het er niet bij laten zitten. Ja, heb houd ik nou? En houd ik nou? Wat wil je eraan doen dan? Nou, ik ga om te beginnen praten met Michel Tonnekreek. Dat is toch die journalist? Ja, je zegt dat alsof het een vies woord is. Wat kom je eigenlijk doen? Nou, nou, nou, nou. Ik kom jullie alleen maar even succes wensen met die lading kook vanavond. William. Wat brengt jou hier? Kijk eens. Toch geen geld, hoop ik. Je moet er weer eens uit, Helga. Twee kaarten voor het concertgebouworkest. Mhm. Mm nou? Sorry, William, maar er zijn dingen gebeurd. Weet ik, weet ik. Maar je kan jezelf niet blijven opsluiten, Helga. Maler vier. Met Chalie. Je laat je de muziek toch niet afpakken. Je moet slaan, zijn. Links, links, rechts. Dit is dus niks. Saskia, ja, wij polen. Wij slaan geen vrouwen. Jacek, kom op. We moeten gaan. Oké. Okay. Wat ben jij trouwens aan het doen? Je moet met Nora sparren. Is er niet. En je weet niet wat ze is. Ik, hè? Nee. Uh, Saskia, kom op, zeg eens even oh, Nee, eer, maar... zeg ik toch, ik weet het niet. Saskia? Sherman, jij bent geen cavalier. Als dame zegt nee, bedoelt zij nee. Ja, check. Meekomen. Loli Awa. Huh? Wat zeg je? Die doen we niet. Heen. Laat maar, laat hem maar komen. Serman, ben jij zenuwachtig? Oh ja? Kom op. Jij bent zenuwachtig Assas. Als... hoe heet die kleine vogel? Ik ben niet zenuwachtig. Het is niet nodig, serman. Er zijn maar twee mogelijkheden. Het gaat goed. Of het gaat niet goed. Wat is dat toch met die douaniers? Waarom schiet die daar nou nooit eens op? Honger? Ja, nee. Het is toch gods geklaagd dat we hier met deze tijd. Test... Rustig, man. Er is al. meneer Hoordek. Hier, papieren. Alsjeblieft. En de envelop. Ja. Oké, okay. jullie kunnen door. Mogelijkheid één. Wat zegt hij? Niks. Het is een bol. Het getrouwde werk. Ja, maar wel met een andere lading. Het wordt tijd dat we resultaat boeken. Ik vind het werk wel saai worden zo. Ah, ik vind Bieters beter. Hé, hey Serman, weet je dat Paul, Bieter Paul... Dit nummer heeft geschreven voor zoontje van Beetle John. Bij scheiding van John en vrouw. Waarom praat je altijd door de muziek heen? Uh, is opera dit? We zit in de concertzaal, ja? Man, hou alsjeblieft op met oude hoeren. Ik vraag het heel beleefd. Je bent nerveus de laatste tijd. Net als die kolibri. Zo heet die vogel. Oh, help! Is het omdat jij in elkaar geslagen bent? Oh, wat heerlijk. Oh, geef mij je mantel, Helga. Ik, ik breng hem wel even naar de garderobe. Kijk nou. De stad William Tronkelenberg. de heer Streibels. Hoe staan de zaken? Ah, druk, druk, druk. Altijd al wel hoor, maar nu extreem. Je weet wel. Die projecten op de Zuidas die ik met Pijper doe. Ja, yeah, ja. Yeah. Meneer nummer 97. Ja, dank u wel. Ja. Jammer dat we elkaar zo weinig meer zien. Maar ja, ik kan je geen ongelijk geven. Huh? Dat je dat geld niet meer zelf brengt. Wat? Hoe bedoel je? Nou ja, sinds die loopjongen van Oost dat doet. Dus ik dacht... Nou ja, laat op mij. Geef niet al, Jeb. Ik verheug me op Maler. Jij... Daar is los. Pardon. Pardon? Ik praat door muziek heen. Hé, hey, daar heb ik Ivar. Wie is dat nou weer? Mannetje van Oost. Ik denk de hele tijd, wanneer komen ze van Amsterdam onder onze duiven schieten? Je wil zeggen dat dit te voorspoedig gaat. Mm -hmm. Rivaliteit. Het kan het beste in je naar boven halen. Maar het kan je ook verblinden. En ervoor zorgen dat je de dingen die je zou moeten zien niet meer ziet. 16, 20, 23. Nou, volgens mij zit er meer koken in dan er besteld is. Maak je daar maar niet druk om. Dat zou ik pas doen als er te weinig in zit. Goed, die hars doen we in de container. Die kook neem ik namelijk mee. Wat nou? Vond je het niet mooi? Heel mooi. Er is iets, hè? Je zat tijdens het concert de hele tijd op je stoel te schuiven. Ik, euh, ik kwam Strijbos net tegen bij de garderobe. Toevallig? het over Armin Oost. Zelfs hier? Armin is bezig me weg te werken uit alle constructies die ik ooit voor me heb opgezet. Ja, maar de maar dat wilde je toch? Ik ben bang, Helga. <lacht> bang dat hij me om gaat leggen. Waarom ga je niet gewoon naar de politie? Maar dat heb ik al gedaan. En ze hebben geen vinger uitgestoken. Hé, hey, Ivar. Waar is Armin eigenlijk? Wat denk je? Hij wacht in de club. Om het succes te vieren. Ja, dat is goed. Wij moeten succes vieren. Ik kan niet, sorry. Waarom niet? Ik moet wat anders doen. Sergma. Ga jij maar. Horve. Wat doen ze nou? Volgens mij gaat jouw mannetje naar huis alleen. Oh, hoe eenzaam kan het bestaan van mannetjes zijn. Die andere twee hebben vermoedelijk de cocaïne bij zich. Ik volg die, oké? Okay? Breng ons alsjeblieft in een rechte lijn naar de directie. Ik wil naar huis, posten voor de buis. Met een lekkere bakbami en een koude pils. Moet je? Kun je Mietje? Iedereen kent Mietje. Ja, niet. Ik krijg geld van. Sauna. Zegt hij sauna? Sauna ja. Sauna in Eftink. Huh? Niet hier. Niet hier geven. Wel hier. Aan geen geld. Nee, nee, nee, nee. U hoorde onder meer... Heijn van der Heijden, Remy Sambo en Sanne den Hartel. Regie. Chris Baajema en Jeroen Stout.